Luigi, ik zit hier te wachten, op meneer Ryder. Ja. Ik stuur hem direct naar mijn tafel, als dus hij binnenkomt. Natuurlijk, ja, meneer. Meneer Millet. Rita. treedt vanavond weer op. Oh, ja, ja, ja, ja. ja. Uh, vraag haar dan of ze dat liedje weer voor me wil zingen. Zeg ja, het wel wel. Ach, natuurlijk. Goed, oké. Okay. Ja. Ach, uh, daar is meneer Ryder al. Ah, meneer Luigi. Meneer Ryder. Hallo, Philip. Ga zitten. Merci. Jij ziet eruit of je nogal in je sas bent. Ben ik ook. Ik heb een nieuwsje voor je. Zo. Ik voor jou ook. Ik denk zo dat je mijn nieuws nogal uh, interessant zult vinden, Philip. In alle bescheidenheid meen ik te mogen zeggen... dat mijn nieuws ook niet ontbloot is van iets... dat je waarschijnlijk enigszins uh, interessant zult vinden. Maar we gaan verder, waardeer. heer. Luister. Jij wilde dat ik Linda West, die actrice, uit de weg zou ruimen, niet. En een uur geleden is haar lijk uit de teams opgehaald. Hé hey, Philip, Philip, heb je gehoord wat ik zei? Jawel. Nou, wat heb je erop te zeggen? Ik weet toevallig.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 Het spijt me vreselijk, Norman. Ik, ik voel me nu weer helemaal in orde. Ah. U roept me wel als u me nodig hebt, hè, mevrouw? Ja, goed, vrienden. Uh, Linda, ik heb me erg ongerust over je gemaakt... toen je meet in die grote scène niet goed werd. Ja, ja dat kan ik me indenken. Af aan het was de laatste voorstelling. Zeshonderd maal. Ja, zeshonderd. Uh, dankzij jou, Linda. Ach, onzin. Het is gewoon een uitstekend geschreven stuk...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 ...iets dat mij erg verdacht voorkomt. De kanten hebben, ze, hebben, hebben zelfs niet eens zijn naam vermeld. En, en toen ik probeerde om erachter kom, te komen... Kom, Linda, dat ik, Norman... kom, kom, toen nou, kindje, wees verstandig, hè. Ik ben er zeker van... Er is dat hem jou... iets overkomen, maar iets. Ik, ik voel bij intuïtie... Luister nou eens, Linda. Die buitenlandse correspondenten verdwijnen wel vaker... ...als ze iets onderzoeken willen. Dat is het risico van hun vak. Ja, maar ik... Weet je wat ik denk dat er gebeurd is...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 Ik weet niet welke schilderij je bedoelt, Mike, maar een erg mooie hoop. Ik. Nou, ik bedoel... Ja, hoe heet dat nou weer? Uh, oh ja, de Mona Lisa. Oh. ja. Oh <laughs> en uh, hoe gaat het met repetities van het nieuwe stuk? Is het goed? Ja, dat gaat heel goed. Ik geloof vast dat het succes zal hebben, maar meneer Steens is er niet zo zeker van. Oh, wat. Treedt u zich daar maar niks van aan. Die ziet altijd alles even somber in. Ik geloof dat hij... Ta! is er iets Mike? Je trekt iets niet met het stuur. Dat stuur. Dat lomme ding. Ah. Oh, wat ben ik? Wat is er gebeurd Mike, Mike zoiets. Kalm, kalm maar maar. Alles is in orde, hè Is het ernstig, meneer? Wel, nee. Ze is alleen maar flauw gevallen. Maar het heeft niets te betekenen. Gelukkig. Zeg, u moet die hand van u zo gauw mogelijk laten behandelen. Die ziet er lelijk uit. Ja. En? Gaat het weer een beetje? Ja. Ja, ik... Mike! Mike, ben ik alweer flauw gevallen? Alweer? Daar maakt u oh. toch geen gewoonte van, hoop ik. Oh, waar ben ik? Wat, wat is deze wagen? Van deze meneer hier, mevrouw. Hij zag ons tegen die winkelruid opvliegen. Ja, en, en toen, toen heb even... ik u eruit gehaald. Ja. Oh, ik, werkelijk, ik, ik ben... Kalm maar, kalm maar. Blijft u zo rustig mogelijk. Hoi. Oh, ik, ik ben u heel dankbaar, meneer. Valentijn. Oh, meneer Valentijn. Niks te danken. Hoi. Oh, ik voel me nog zo suf. Wat is er eigenlijk precies gebeurd?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 Hartstocht en misdaad door Rosie Granger. Geen wonder dat je daarbij in slaap gevallen bent. Ja, een snertboek. Oh, nou, daar kan Rosie Granger het voorlopig mee doen. Ach, schenkt u zeg maar iets te drinken in meneer Valentijn? Daar in de bar, daar staat wel een en ander. Is het eigenlijk niet beter dat ik nu maar wegga? ga? Tjonge. cognac, gin, whisky, Franse en Italiaanse vermoed. Nou, nou.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 Gelukkig maar dat u net achter ons reed en ons direct de hulp kwam. Ik ben u daar werkelijk zeer dankbaar voor, meneer Valentijn. Ach wat, dat is helemaal niet nodig. Vrouwen in nood te hulp komen is een specialiteit van ons journalisten. Bent u journalist? Ja, bij de Daily Tribune. Van... Maar u bent toevallig toch niet... Timothy Valentijn? Ja, die ben ik inderdaad. Timothy Valentijn, de buitenlandse correspondent van dat blad. Ja, zoals u zegt. Oh...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 Laat de wagen morgenochtend ook nog eens door iemand anders nakijken. Iemand die jij goed kent en die betrouwbaar is. Ja, goed, mevrouw. Ik ken wel iemand. En ik weet zeker dat hij me groot gelijk zal geven. Ja. Wel te rusten, Wel te mevrouw. En u neemt me toch niet kwalijk dat ik u dat vanavond nog ben komen vertellen? Nee, nee, nee, Mike. Ik ben blij dat je me dat bent komen vertellen. Wel te rusten, Hallo? Met wie spreek ik? Met Mever 99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 Ik sta onder contract. Een, een hoofdrol. Wanneer wilt u dat ik naar Afrika vertrek? Morgenochtend gaat er een vliegtuig naar Casablanca. Morgenochtend al? Ja, maar dat... dat, dat kan er geen sprake van zijn. Dat ik... Zou alles dan al geregeld kunnen zijn? Ik bedoel... Mijn paspoort bijvoorbeeld...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 Maar ik verwachtte helemaal niet u hier te ontmoeten. Ik u ook niet, eerlijk gezegd. Waar gaat u naartoe als ik vraag mag? Oh, uh, ik, ik maak een reisje naar het buitenland. Ik ook? Merkwaardig. Buitengewoon merkwaardig. Stuart, Stuart? Ja, mevrouw, wat is er van uw dienst? Ik ben uh, mevrouw Penelope. Ik heb gisteravond laat nog een plaats gereserveerd voor dit toestel. Ah, ja, dat is in orde, mevrouw. Deze kant uit, alstublieft. Oh, dank u wel.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 Kleurrijk en zo boeiend met dat ons onbekende typische Oosterse leven. Nee, het is werkelijk bijzonder interessant. En, en niet ver van Oran is er een plaats die Ras El Ma heet.